Dit is Carolijn Bari met het NOS Journaal. Zuivelproducent Friesland Campina schrapt enkele honderden arbeidsplaatsen. De banen verdwijnen in Leeuwarden en Bijlen. In meer dan 100 gevallen gaat het om gedwongen ontslagen. De maatregelen zijn volgens Campina het gevolg van het verbeteren van de efficiëntie... en het verlagen van de kosten. Daardoor is er minder personeel nodig. Bij Campina werken wereldwijd 22.000 mensen.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 als bewezen wordt dat er bij de toewijzing sprake is geweest van corruptie door de FIFA. De Britse minister van Sport zegt dat Engeland een logisch alternatief is. Hij realiseert zich wel dat de kans klein is dat Engeland in aanmerking komt... als Rusland gastheer van 2018 blijft. Het WK van 2022 is toegewezen aan Qatar. In Noord-Brabant worden steeds vaker uilen gestolen... Volgens de natuurorganisatie Brabants Landschap vinden vrijwilligers in het bos steeds meer lege nestkasten waar eerder wel eieren of kuikens in zaten. De natuurorganisatie vermoedt dat de uilen worden verhandeld. Het weghalen van de dieren uit de natuur is illegaal, maar het verhandelen van uilen is wel legaal. Om de diefstal tegen te gaan zit er inmiddels op meerdere nestkasten een slot en staan er op sommige plaatsen webcams. Het weer, de zon schijnt volop, het is 19 tot 23 graden.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 Op de A1 Amersfoort richting Amsterdam staat voor Eembrugge 4 kilometer file en voor Muiden 6 kilometer. Op de A15 Rotterdam richting Gorkum tussen Papendrecht en Gorkum 8 kilometer. Na een ongeluk de linkerrijstrook is dicht. Tot zover de verkeersinformatie. U heeft een bril nodig. Waar gaat u daar naartoe? Ja, slingeroptiek. Al sinds 1960 een begrip in Zandvoort.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 We zijn we alweer met de tweede uur van Matchbox nummer 28. Op uh, 4 juni 2015. Een heel uur heerlijke muziek nog voor de boeg. We beginnen zometeen met Arthur Connolly En daarna The Who. Uh, en nog heel veel meer. Met een heel bijzondere 3 in 1. En de Shadows natuurlijk. Dus uh, ik zou zeggen blijf lekker luisteren. Ga in de zon zitten. Radiootje erbij. Of uh, internetje erbij. Kijk maar wat je doet. Als je me luistert in ieder geval. Veel plezier nog. Het is 92. Pictures of Lily en waar ging dat over? Over jongens in hun adolescentie. En daar verzin je zelf de rest maar even bij. En we begonnen met Sweet Soul Music van Arthur Conley uit 1967. Allebei de plaatsen trouwens uit datzelfde jaar. En dat nummer Sweet Soul Music werd geschreven door Arthur samen met zijn grote idool Otis Redding. We krijgen een debuut. Een debuut van de Corgies. Want die hebben we nog nooit in Matchbox gehoord. Everybody's got to learn sometime. Got to learn sometime Everybody's got to learn sometime Borgies uit 1980 met de nummer Everybody's got to Learn Sometime... uit de top 100 van dat jaar. We gaan nu naar Bruce Springsteen naar de LP Tunnel of Love uit 1987. En daaruit uh, draaien wij het nummer Tougher Than The Rest. van het album Tunnel of Love Tougher Than The Rest en ik weet bijna zeker dat de tip van Willem volgende week iets van Bruce is um, hij weet ook dat ik niet helemaal gek ben van Bruce, maar dit moet ik eerlijk zeggen, een bijzonder goed nummer Tougher Than The Rest we gaan het even wat rustiger aan doen met uh, Herb Albert, een compositie van Bacharach and David This guy is in love with you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 Vaste luisteraars valt wel eens het woord knijter van een hit. Nou, dit was er een. This guy is in love with you. Van Herb Albert. Geschreven door Bacharach en David. Uh, we gaan naar de Shadows toe. Dus de A- en de B-kant van een plaat. Die komt uit 1966. A Place in the Sun. Geschreven door Petrina Lorden. De vrouw van Jerry. Uh, die was uh, verantwoordelijk voor onder andere Wonderful Land en Atlantis. Zijn vrouw kon er dus ook wat van. De plaat haalde nummer 24. En de B-kant Will You Be There... Was een compositie van Hank en Bruce, The Shadows. Dat waren de Shadows. Deze hele maand houden we nog de Shadows... en daarna gaan we over op een andere groep. Jawel, en daar draaien we het hele repertoire van. Haha, <laughs> dan weet je dat ook vast. Um, eens even kijken, we gaan naar de Hapstars. Ja, ja, bij de meiden was die vroeger... die zanger was uh, heel geliefd, zou ik maar zeggen. Sven Hedlund En een van de andere leden van de Hapstars was Benny Andersen. En die kennen we dan weer van ABBA. Uh, ze hadden twee hits in Nederland. De Sunny Girl en deze... Let it be me. En let it be me. Uh, we gaan weer eens een bekantje draaien. Een bekant van Crying van Roy Orbison. En de bekant werd ook een grote hit. Die heette namelijk Candyman. treat you right, give you candy kisses every single night. The Big O, Roy Orbison en Candy Man. John Lennon die heeft een paar platen gemaakt met bijzondere teksten. In een van die platen zegt hij and we all shine on. En op deze die nu volgt Jehti, life is what happens to you while you're busy making other plans. Is what happens to you while you're busy making other plans. Dit was John Lennon met beautiful boy of Darling Sean. We gaan een 3-1 doen. En na afloop hoor je wel wat er zo bijzonder aan is. Hier komen ze. Het was een moonlit night in old Mexico. I walked alone between some old adobe haciendas. Suddenly, I heard the plaintive cry a young Mexican girl. Shopping downtown for my mother, she needs some tortillas and chili peppers.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 Hey Wat is er nou zo bijzonder aan? Nou, ze stonden allemaal op nummer 1, maar wanneer in 62, in 68 en in 76, allemaal op de data dat onze kinderen werden geboren? Dan weet je dat ook weer.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 Peter Skellern met You're a Lady. En dat kwam uit 1972. De laatste vocale voor het einde van dit programma... is er een van de four tops. En die draai ik speciaal voor mijn lieve vriendin Jannie. Weet ze dat ook weer. Helemaal voor haar. Een compositie van Tim Harden. Daar is hij weer. If I Were a Carpenter. Uitzending van 4 juni 2015 De komende twee uur kunt u heerlijk luisteren naar Hans Hij heeft weer voldoende informatie en mooie muziek voor u Dus blijf gewoon lekker aan de luidsprekers Volgende week zijn we weer met Heerlijk Weer, hoop ik En weer lekkere muziek Maar dat weten, dat weten we in ieder geval zeker uh, Fijn weekend